Christiaan Bonebakker met het NOS Journaal. Het COA zegt dat de komende nacht geen asielzoekers buiten hoeven te slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht brachten een recordaantal van 250 tot 300 mensen de nacht buiten door. Ze hadden slaapzakken gekregen van het Rode Kruis. Ook vandaag was het weer druk in Ter Apel, maar het COA zegt dat het is gelukt voor iedereen een slaapplaats te regelen. Bij een steekincident in een woning in Rotterdam-Zuid is een klein kind om het leven gekomen. Volgens de politie werd het slachtoffertje nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet baten. Een man van 22 zit vast. Het is een militair, bevestigt de Koninklijke marechaussee. Over de toedracht is nog niets bekend. In LHBTI-kringen in Frankrijk groeit de kritiek op uitspraken... van de nieuwe minister van Territoriale Eenheid. Minister Callieu was er in 2013 op tegen... dat mensen van hetzelfde geslacht konden trouwen. Afgelopen week zei ze in een interview dat haar mening niet is veranderd. Ook had ze het over deze mensen. Later bood Cahieu haar verontschuldigingen aan. In een open brief vandaag in een Franse krant zeggen parlementsleden, burgemeesters, journalisten en activisten dat Cahieu LHBTI'ers kennelijk niet beschouwt als gewone Fransen. Ze vragen zich af of Cahieu nog minister kan blijven. Op de WK-Atletiek in de VS is Abdi Nagea er niet in geslaagd om een medaille te winnen. De Nederlander liep lange tijd in de kopgroep, maar stapte een kilometer voor de finish uit de race. Hij gaf na afloop de schuld aan zijn schoenen, een nieuw model dat hij van zijn sponsor Nike had gekregen. Nagea had het gevoel dat hij liep te stuiteren. Het goud ging naar de Ethiopiër Tola, die de ruim 42 kilometer aflegde in 2 uur, 5 minuten en 35 seconden. Dat was de snelste tijd ooit op een WK.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1499. Mijn naam is Ben of uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Nou ja, dit keer ook de nodige uh, elektronisch muziek. Je hoort het op de achtergrond. Uh, de man die hier verantwoordelijk voor is is Sanjiva. En die komt met verschillende albums. Komt hij uh, terug in, uh, of langs in dit programma? Niet terug, maar langs. Um, maar we hebben natuurlijk nieuwe muziek. Let Go van Cas Anawati en Brian Fentino. Die, um, die bijten de spits af. Dan Timeless volume 2 van Robert Fox. Dat is, dat is ook weer elektronisch muziek. Dus dat past wel in de lijn van, van Gina. En dat komt van het label Robert van het label AD Music uit Engeland. Dan gaan we terug in de tijd 1998, met Deva Primal, met de Essence. Uh, nou, zo kabbelde het eigenlijk voor met een, de nodige werken van Sanjiva. Um, dus dit is eigenlijk een beetje een special. Maar we gaan ook naar uh, met Omar Farouk dat is een uh, Turkse meneer. En die heeft uh, in die tijd in uh, 1998 Crescent Moon gemaakt. Ja, dat was uh, ook oh, een heel vrij album, en dat valt het natuurlijk weer een beetje uh, onder de uh, world music genre. Peacefulradio.info, daar vind je het allemaal op terug. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Beth Phelan of Acoustic Ocean Thank you for listening to Peaceful Radio Please visit my website at AcousticoceanMusic.com Jeward. and i'm andy Matran. we're happy to be on peaceful radio please visit our website at l-andy.com